Jeroen van Kap met het CNRS-journaal. Er komt geen extra geld voor de begeleiding van kinderen met leer- en gedragsproblemen. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Dekker aan de Tweede Kamer. Regeringspartij PvdA en oppositiepartij D66... willen dat er 100 miljoen euro extra komt voor passend onderwijs op basisscholen. Maar de staatssecretaris denkt dat hij de problemen kan oplossen zonder extra geld uit te trekken. Uit rapporten blijkt dat veel docenten in het basis- en voortgezet onderwijs... problemen hebben met het bieden van passend onderwijs. Personeel van de Immigratie- en Naturalisatiedienst gaat het komend half jaar in het weekend doorwerken om het grote aantal asielaanvragen bij te kunnen benen. Afgelopen tijd hebben zich zoveel vluchtelingen gemeld dat een grote achterstand is ontstaan. Dit jaar verwacht de dienst meer dan 35.000 asielaanvragen. Vorig jaar waren dat er 26.000. Tussen de aankomst van een asielzoeker en het begin van de procedure zit nu een maand of vijf. De IND heeft er inmiddels mensen bijgekregen, maar niet genoeg personeel om ze in te werken. De elektronica ketens Dixons, Mycom en iCenter dreigen te verdwijnen. Moederbedrijf Bas Group heeft gisteravond uitstel van betaling aangevraagd. Volgens de bewindvoerder wordt er hard gewerkt aan een doorstart. Bij het bedrijf werken in totaal 1200 mensen. Dixons is de grootste keten in het bedrijf. Er zijn 88 winkels waar 650 mensen werken. Vier jaar geleden dreigde Dixons ook al failliet te gaan, maar werd toen gered door de Bas Group. Twee jaar geleden nam het bedrijf iCenter over, dat toen ook bijna failliet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 Het weer, de zon schijnt geregeld, maar er drijven ook wat wolkenvelden over. Het blijft overal droog en het wordt vanmiddag een gat of 16 a 17. Is Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ABB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort voor Muiden, 6 kilometer. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar, verknoopt het kooi meer 5 kilometer na een ongeluk, de linkerrijstrook is dicht. Op de A12 van Utrecht naar Den Haag voor knooppunt Prins Klausplein 4 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De A12 richting Den Haag is dit weekend dicht tussen knooppunt Prins Klausplein en Den Haag Malieveld. Zat daardoor ook file op de A13 Rotterdam richting Den Haag voor knooppunt Ippenburg 6 kilometer. Op de A16 Breda richting Rotterdam voor Rotterdam Vijenoord 7. En op de A44 Amsterdam richting Den Haag tussen Leiden en Wassenaar 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon. Zee. Zee. Zandvoort een zomerhit. Z Dit is de zomer van ZFM. Met, met nu zandvoort op zaterdag. Dit is 25 jaar ZFM. See my dear, I like my toast done on one side. Make it man, as someone said Alsof ik nog in Turkije zit, Albert Jan. Kan me voorstellen. Ja, heerlijk hoor. Ja, <laughs> Zo. Ja, de muziekzender daar in Turkije draaide deze plaat veelvuldig. Dus vandaar ook aan het begin van dit programma. Je hoorde de van Chris Cap en Englishman in New York. Het is 7 over 2. Een hele goede middag en welkom bij Sanford op zaterdag. We zijn er weer aan de tolweg 10A. Goedemiddag. Weer op... terug van weg geweest. Welkom thuis. Dankjewel. Je ziet er gezond en uitgerust uit. Dankjewel, dankjewel. Helemaal goed. Nou, we hebben het, uh, tijdens zo'n afwezigheid hebben we het wel uh, weten te redden hoor. Dankzij onze collega's Willem en Charles die de honneurs voor jou hebben waargenomen. Maar het is toch wel weer vertrouwd jouw gezicht achter de knoppen te zien hoor. Ik ben blij dat ze het gedaan hebben. Dus ja. uh, helemaal leuk. Welkom terug. Goedemiddag luisteraars. Wederom drie uur live. Z Zandvoer op zaterdag. En terwijl er in het centrum van Zandvoort al een drukte van belang is... tijdens het Stads- en Dorpsomroepersconcours... op het circuit de twee, de twee ja, wielen rond racen dit weekend. Want we hebben een superbike weekend in Zandvoort. En wel op het circuitpark Zandvoort. Dus motorliefhebbers, spoed u naar het circuitpark Zandvoort. Want het is een race spektakel van je welste. Wij gaan van start met drie uur lang Zandvoort op zaterdag. Uw lokale zender. Wat gaan we allemaal doen? Natuurlijk, uiteraard rond de klok van half vier de evenementenagenda. En als u nou denkt dat het zomerseizoen voorbij is, nou niks dus. Want het barst nog van de evenementen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Dus houd uw pen en papier bij de hand, want rond de klok van half vier is het weer zover. De evenementenagenda. Een beetje Mee. Mee. Mee. Hoe hoe weer? Meewarig. Ja, ben ik toch wel een beetje. Want uh, onze Lex van der Hoorn komt vanmiddag... Dan hebben we wel het enige echte Zandvoortse weerbericht. Maar Lex gaat de winterslaap in. Ja, ja. dat doet hij uh, elk, elk jaar om deze tijd. Dan, uh, dan is het zomerseizoen voorbij. Dan uh, gaat uh, onze weerman Lex uh, ja, met winterslaap... Uh, dat zal hij wel zeker niet gaan doen... En wat hij wel allemaal dan wel gaat doen... dat hoort hij allemaal rond de klok van half drie. Want dan is het weer tijd voor het enige echte Zandvoortse weerbericht. Volgens mij heeft hij goed nieuws. Dus, uh, ja, uh, ja. Ja, ja, voor jullie wel, maar voor mij wat minder. Maar goed, oh, jij ja, gaat over. weg, hè? Ja. Ja, maar goed, Lex, uh, vandaag voor het laatst voor de zomerstop... Uh, winterstop, moet ik zeggen... Uh, om half drie het enige echte Zandvoortse weerbericht. Half vijf is het tijd voor het dier van de week. En die luistert deze week naar het naam Kruimeltje. En luisteraars en liefhebbers van het gedicht van de week... Het wordt me er eentje hoor, om kwart voor vijf. Onder de titel Onze Weerman. Een hmm. geweldig gedicht. Rond de klok van kwart voor vijf. Een tramentrekker van het eerste uur. Dat allemaal rond de klok van kwart voor vijf. Uiteraard Zandvoorts nieuws in het kort. Tussen de muziek door. En het laatste uur hebben we eigenlijk min of meer gereserveerd... voor uh, de Zandvoorter Marcel Arends. Hij is al veelvuldig uh, bij ons in de studio aanwezig geweest. Want die gaat namelijk van 10 tot 17 oktober... de Kenia Classics fietsen. Een uh, fietstocht over ruim 400 kilometer... Uh, door Kenia en langs uh, de diverse plekken. En allemaal ten behoeve van het goede doel... Amref uh, Flying Doctors. Dus uh, ik hoop je ook het derde uur... aan de radio gekluisterd te, horen, te zien. Want Marcel Arens uh, staat... Ja, het is tien voor twaalf. Hij gaat uh, op stap... en een zeven, hij gaat dus fietsen... In, en rondom Kenia. En de stand van zaken en de laatste voorbereidingen... Hij, hij zal ons overal over informeren. Dat allemaal het derde uur. Als we de tijd hebben, natuurlijk Pit Report, Sportcourt... En natuurlijk, dat vergeten we ook niet... het wordt weer gevoetbald. SV Zandvoort ontvangt thuis FC VVC1. FC VVC1. En om tien over, half drie, gaan we... en om tien over half drie gaan we voor het eerst schakelen... met Joop van Nes, want die is daar voor ons aanwezig. Dus luisteraars, genoeg reden en genoeg onderwerpen... die uw interesse wellicht hebben. Vandaag op Zandvoort op zaterdag, drie uur lang live vanaf de Tolweg 10a. En natuurlijk ook veel muziek. Zo is het in een uh, druk programma vanmiddag, uh, Albert-Joan. Nou, maar Want als jij vier minuten bezig bent om de agenda <lacht> te zeggen, nou dan... Sorry. <lacht> dan belooft het toch wat de komende drie uur bij CFM. Zandvoort voort op zaterdag. Een hele goede middag. video van CFM aan de tolweg. Tina, deed al de albert weer ik even lekker mee met uh, deze van Michael Jackson. Je hoort hem uh, afkomstig volgens mij ergens uit de jaren 80. Van de CD of the Wall was dat het uh, gelijknamige nummer. Wil je trouwens meekijken in de studio? Dat kan heel eenvoudig via www.gfm-live.nl Formidable, formidable Tu était formidable, j'étais formidable.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 Het formidabel, het formidabel. Ja, dat was hij dus zeker, die vakantie in Turkije. Formidabel. We hebben er lekker van genoten. Maurice en uh, Daniel en ik... Joris ja, dus Troma -e. en uh, inderdaad uh, een van zijn meest uh, populaire singles, dat was Formidable. Het is uh, 18 minuten over 2, tijd voor Zandvoorts nieuws in het kort. Hier is AJ. Allereerst gaan we naar Heemstede en de bestuurder van een auto is uh, gistermiddag gewond geraakt bij een ongeval op de Herenweg in Heemstede. Rond kwart over 2 kreeg de bestuurder van de auto een blackout en raakte daardoor van de weg. De man reed vervolgens tegen een geparkeerd busje aan. Ambulance, brandweer en politie rukten uit om hulp te verlenen. Ambulancebroeders hebben het slachtoffer nagekeken. De man is naar de controle in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis voor verdere zorg. Door het ongeval was de herenweg tussen de Langhorstlaan en de Kerklaan in beide richtingen afgesloten. Prinses Beatrix eind oktober naar Haarlem. Hoogbezoek in Haarlem eind oktober. Dan is namelijk niemand anders dan Prinses Beatrix aanwezig bij de viering van het 90-jarig bestaan, 90 bestaan van de Heemstede ontwikkelingsorganisatie Simavi. De viering start met een symposium in de kerk van de doopsgezinde gemeente in Haarlem. Aansluitend wordt in de naastgelegen uh, fotogalerij de gang, de fototentoonstelling voorkomen is beter. 90 jaar Simavi geopend. De foto's zijn gemaakt door Raymond Rutting, fotojournalist van het jaar 1997 en 2004. Hij heeft tijdens zijn rondreis door Ghana de resultaten van 90 jaar ontwikkelingswerk door Simavi in beeld gebracht. Prinses Beatrix is beschermvrouw van Simavi. Ze volgde koningin Juliana en koningin Wilhelmina op die sinds het begin van de vorige eeuw zich hebben ingezet voor de organisatie. Dan gaan we naar Bloemendaal. Burgemeester van Bloemendaal stapt op. Interim-burgemeester Aaltje Emmens van Bloemendaal is opgestapt. Dat deed uh, Emmens uh, afgelopen donderdagavond... na afloop van de raadsvergadering deed, deelde dus zij dat mede. Bij bepaalde mensen is hier een dusdanige sfeer. Dat beïnvloedt mij zozeer. Ik kan, mij niet, uh, ik kan hier niet functioneren... verduidelijkte Emmens al RTV Noord-Holland. Emmens nam eerder dit jaar het stokje over van Ruud Nederveen. Die was opgestapt naar aanleiding van een slepende affaire... rond het plaatselijke landgoed Elswoudshoek... Dan gaan we naar Zandvoort. Brasserie Zin, genomineerd voor, vakantie, voor verkiezing Leukste Restaurant. Brasserie Zin in de Haltestraat is genomineerd... voor de verkiezing van de Leukste Restaurants... en wil natuurlijk dolgraag de titel winnen. Daarvoor zijn veel positieve stemmen nodig... via www.restaurantverkiezing.nl www.restaurantverkiezing.nl Nederlanders gaan graag uit eten... maar uit een breed aanbod van restaurants is het soms moeilijk kiezen. Voor wie de kwaliteit van het eten net zo belangrijk vindt... als de gezellige sfeer, een persoonlijke benadering... en een goed prijs-kwaliteitsverhouding... kan terecht bij de winnaars van de verkiezing van het leukste restaurant. Bart Schuitenmaker van Brasserie Zin over de nominatie. Ons gehele team is super trots met de nominatie. Wilt u ook alsjeblieft uw stem op ons uitbrengen? Laat het ons weten en bij uw volgende bezoek staat een heerlijk glas prosecco voor u klaar. Hmm. En last but not least, raar maar waar, dat is het motto van de Kinderboekenweek 2015... die draait om natuur, wetenschap en techniek. Op onderzoek uitgaan en weten hoe de wereld in elkaar zit... dat is het leukste wat je kunt doen. Iedere kind zit vol vragen. Dat allemaal op, van 7 tot 17 oktober, raar maar waar, de Kinderboekenweek 2015. Dankjewel Albert-Jan en wil je het nieuws nalezen, download dan ook eens de CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, de App Store en natuurlijk ook in de store van Windows. Oh.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 Het ritme van Zandvoort, ook op tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. En uiteraard op kanaal 40, digitaal via SIGO. Nou, weer Lex van met de Horen. Wit, uh, wit, hey, met hey, met hey, met hou je mond. <laughs> <laughs> weer Lex van de Horen. is inmiddels nerveerd in de studio. En, uh, zo dadelijk om half drie hoor je het. Hier ben ik weer bericht. De laatste keer voorlopig. Van Lex hè? Ja, line. van Lex. Ja. Ja. We houden het weer wel in de gaten hoor. En je vingersnappers, je soetappers. En je Ik wil jou met me. The bigger the, the, the, hair. Hair. the bigger the bed, the, the, the, the bigger the Het is drie minuten voor half drie. Goedemiddag en welkom bij Zandvoort op zaterdag. Met nu een nieuws over een hazesfeest wat eraan gaat komen. Ja, het is ook een evenement. Het staat niet op de evenementenagenda van het VVW Vandaar ik er toch even extra aandacht aan vraag. Want er zijn natuurlijk genoeg hazesfans in en rondom Zandvoort. En zin een onvergetelijk avondje uit. Ga dan vandaag, op 26 september, naar de grote André Hazes Mezingfeest in het wapen van Zandvoort aan het Gasthuisplein. Het is alweer de elfde editie sinds de dood van de volkszanger Hazes. Het belooft weer een enorm spektakel te worden met tal van verrassingen. Waaronder een geweldig optreden van het Hazeskoor uit Soeterwoude. Iedereen kent wel de teksten van de prachtige Hazesnummers. Wat is het dan leuker om met elkaar al die geweldige nummers mee te galmen? Waar Hazes klinkt, daar is het gezellig. Dus op naar het Wapen van Zandvoort. Het begint vanavond allemaal om half negen. De toegang is gratis. En voor wie die het nog niet weet... het Wapen van Zandvoort is gevestigd aan het Gasthuis Pleis. -plein. Dus vandaar groot Hazes Mezingfeest vanavond vanaf half negen in het wapen van Zandvoort. Even Verzorgd door uh, ja, de oude vertrouwde Kees, hè? Dus dat gaat helemaal goed komen. Om Hazes, leeft hij nog? <lacht> ja, nee, hij leeft. He? Hij leeft. Hij leeft door. Hij leeft door. Met Henk Bernhard, hier is wees nou eens lief. Wees nou eens lief. Of heb je genoeg van ons twee?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 Het is ongelooflijk hè, dat mijn collega Albert Jan deze plaat uitkiest. Ach, mooi hè. jongen, jongen, jongen! jongen. Jonge. Ik heb de tranen in de ogen. Ja, feest vanavond, hè, van Hazes. Bij het Vanaf wapen. Vanaf half negen. Iedereen van harte welkom. Dat wordt weer een mooi feest. Ik jou... uh, Henk Bernhard uh, was daar trouwens. En wees nou eens lief. Voert, ben je nou, tegenover mij zit een man die altijd lief is. Lex van der Hoorn, goedemiddag. Ja. Hij, is stil van. Ja, ja, ja, hij is een stil van. Precies, dat wou ik zeggen, ik ben er stil van. Zo, goedemiddag Lex. Goedemiddag Rob. Joh, het zit er bijna op. Ja. De allerlaatste voorlopig. Ja, even ja, voorlopig hè. Even een time-out. Even een time-out. Ah, winterslaapje. winterslaapje. Ja, precies. Het weer, precies. Wordt toch, het weer wordt toch saai de komende maanden. Ja, precies. Ja, maar daar doet hij het ook voor. Ja, Dan, ja, ik ja. Doe ja. dan mag ik het weer doen. Ik doe het zakelijk voor mezelf. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Jullie mogen meegenieten. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja. Ja. Maar je hebt nog goed nieuws, he? of niet? Ja hoor, ik heb best wel goed nieuws. Ja. We, we hebben te maken met een knoepert van een hoger drukgebied En dat, dat ding dat weet van geen weken. Mooi! Ja, hij weet van geen wijken. Geen weken, hè? dat klinkt goed. Geen weken. Ge wij wijken. Weken. Wijken. Wijken. Maar, uh, ja, maar uh, we hebben dus wel een noordoostelijke wind. En af en toe dan wordt er wat, uh, wat, wat, wat, wat stapelwolken aangevoerd. En dat hebben we nu dus uh, last van gehad. Want nu schijnt de zon. Ja, maar het, ja, toen je binnenkwam schijnt het zonnetje wel hier. Ja, ja, oké. Okay. <laughs> nee, maar we hebben vandaag dus een flinke periode met zon en in de middag uh, stapelwolken. Nou, die stapelwolken die hebben we gehad en die bewolking die was recht boven als boven zee was het uh, onbewolkt en boven land was het uh, stapelwolken. Maar nu gaat er dus de zon die gaat dus richting zee en dan uh, komt de zon tevoorschijn achter de stapelwolken. Dus vanmiddag houden we dus wel regelmatig de zon. Met een, een zwakke noordoostenwind. En dat is dus uh, voornamelijk in de hogere luchtlagen. Want uh, boven land hebben uh, we uh, eigenlijk helemaal geen wind. Eigenlijk. Dus. dus. En de maximumtemperatuur is dus uh, een graad of 16. Nou, hmm. Ja, en de normale temperatuur is uh, 18. Maar ik ben dus dus 42 gewind, Lex. Ja, Shalom, dus ja. Yassan. 42. Was lekker hoor, daar en, in Turkije. En ben je bent nog niet verkouden, Rob. Nou, een klein beetje wel. Ja, dat dacht ik al. Ja. Ja. <laughs> en linde. Goed. Dan gaan we naar morgen. Dan is eigenlijk uh, uh, hetzelfde weerbeeld als vandaag. We hebben dus een uh, periode met zon en in de middag staafwolken. Het is eigenlijk uh, ja, hetzelfde als vandaag, met een uh, zwakke. Tot noordoostenwind en de temperatuur is eveneens 16 graden. Dan gaan we naar de maandag. Ja, het wordt uh, eentonig, periode met zon. Ja, dat is dus het hoge drukgebied. Ja, ja, dat, ja, ja. Dat, houden we, dat koesteren we ook, het hoge drukgebied. Ja, ja, ja, precies. Uh, maar er is wel kans op mist uh, maandag. Dus we kunnen beginnen met mist of laag, laag hangende bewolking. En dan uh, komt de zon wel weer tevoorschijn bij een matige noord weer noordoostenwind. Dus het weerbeeld uh, wijkt weinig van elkaar af. Met een uh, maximumtemperatuur van 17 graden. En dat komt uh, een graadje hoger uit omdat de zon kans heeft om wat meer te schijnen. Dan gaan we naar de dinsdag. Dan hebben we, ja, uh, ik kan het niet anders maken, ook weer perioden nou, met zon. Ja, ja. Ja. We zijn met een een blij met je, Lex. Dat is dus ook weer dat hoge drukgebied. Met een uh, matige weer-noordoostenwind. En de maximumtemperatuur in uh, Zandvoort. Die komt dan uit op een uh, graad of 17. Nou, de verdere vooruitzichten. Een langdurige periode met droog nazomerweer. Met geregeld zon. Bij gematigde temperaturen. En hoe lang dat duurt. Op dit moment kan het in ieder geval tot het eind van de week ja. doorgaan. Heerlijk nazomeren dus. Ja, nazomeren. Lekker op strand, achter het glas. Ja, en je kan ook nog de zee in. De zeewatertemperatuur is dus gelijk aan de luchttemperatuur. Oké. Okay. 70 graden. Oké. Okay. lekker. Je kan het uh, voorlopig nog even nalezen tot 1 oktober. Ok dus, uh, 1 oktober, no hè? 1 oktober. Uh, op www.meteopagina.nl. Je kan ook op Twitter en Facebook op Meteo Sandvoort kijken... Je kan het dagelijks zien op het Text TV, Zandvoort, kanaal 40, digitaal. Heel goed, Lees. En 45, analoog. Heel goed, heel En goed. op de ZFM-app. ZFM-app, hè onder uh, Meteo Zandvoort. Precies. Lex, het zit erop. Dankjewel voor de afgelopen vele weken. Dankjewel Rob. wij ja. Zandvoort en ook de gasten natuurlijk in Zandvoort... zijn je weer zeer dankbaar voor het uh, accurate weer. En ik ben er gewoon weer terug als het uh, weer, weer wat beter wordt. Als, als het, het weer, weer, weer wat we beter wordt, is Lex terug. <laughs> <laughs> Lex, namens alle luisteraars... hartelijk dank voor je wekelijkse weerpraatje voor dit seizoen. We wensen je een prima winterslaap. En uh, we zullen je op tijd weer werken. Graag gedaan. Top Lex. Dankjewel Lex. www.meteo-pagina.nl, Daar kan je het weer voorlopig nog even nalezen. Dat was het weer. Tot de volgende keer. Zie het, ja, en dan een uh, plaatje speciaal voor Lex. Hij past bij hem. The winner with you. hier is crowded house. Crowded House met The Widow with You. leven het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfm.nl Ja, en dan gaat het systeem ook nog down eens even kijken wat dit is. En zo zijn we toch wel een beetje afhankelijk van een bepaalde leverancier uh, hier in Zalvoort. Ik zou geen Zichau uh, noemen, maar goed. <laughs> jo, de Shannon. En uh, let the music play. De monitoren op uh, zwart hier. Maar er is altijd weer een oplossing om uh, verbinding te krijgen met uh, Joop Fris. Ja, Hij jo staat vandaag uh, bij de voetbalwedstrijd SV Sanfoort tegen VVC1. Goedemiddag, Joop. Goedemiddag, Joop. Ja, goedemiddag, heren. En luisteraars, uiteraard. Steek euf... van wal. Steek uh, van wal. Ja, daar ben ik al mee bezig. Ja, dat hoort hij niet, <laughs> waarschijnlijk. <laughs> Welkom op Duintensveld voor de wedstrijd. Inderdaad, SC Sanspoort tegen VVC. En ik heb uh, geschreven: is het is zet om het Echi. En dit is zo. Uh, want uh, VVC en Sanspoort staan uh, met nog uh, uh, een vloeg, daar weet ik niet uit maar welke. Staan we op de tweede plaats, gedeelde tweede plaats. Sanspoort heeft dat minder voordeelpunten dan het VVC. En uh, daardoor staat VVC uh, iets hoger genoteerd. Maar ze zijn alle twee tweede, dus het is een echte wedstrijd die er om gaat voor Zandvoort om in ieder geval aansluiting met Buitenvelder te houden. Buitenvelder dat is de enige proef die tot dit de drie wedstrijden die gespeeld zijn, gewonnen heeft. BVC is, uh, is uh, een goede bekende, hebben al vaker tegen gespeeld en Zandvoort dat, uh, dat is heel voortvarend begonnen. Want in de vijfde minuut al, en dan moet je mij even doelpunten uh, maken, moet ik er even op houden, want dat kon ik niet goed zien. Uh, stond Zandvoort ineens uh, zomaar uh, voren met 1-0. Dus dat is uh, goed gegaan. Daarna is het uh, uh, de, uh, is wat sterker geworden. Er komt wat meer naar de, de richting toe van Arnold Jongerjan die weer in het doel staat. En uh, Zandvoort dat staat, uh, komt nu onder die druk uit en gaat rustig aan opbouwen. Daar een, uh, een aanval via een invorp. Gaat weer over de zijlijn. Even kijken wie dat uh, gaat doen. Uh, ook niet te zien. Ik heb namelijk een verkeerde bril bij me. Dat is niet heel slim natuurlijk, maar dat is wel de verkeerde bril in ieder geval. Uh, iets verder dan de 50 meter, dan wordt het fout bij. mij. Goed, nu staat nog iemand in mijn gezicht zelfs. Ja, oké, okay. Zandvoort, dat zij zijn de mol. Uh, ik moet ook wel even vertellen dat Mooijs Visser weer terug is. Mooijs Visser die jaren in zand gespeeld heeft. later naar de AFC is gegaan. Uh, nee, dan zeg ik uh, A20 is gegaan. in Heemskerk heeft daar op behoorlijk hoog niveau gespeeld wilde weer terugkomen, uh, dat ging niet helemaal goed. En is dit jaar wel uh, weer helemaal een uh, uh, uh, openarm ontvanger in de vloed van uh, trainer Laurens de Heuvel. Uh, mooi visser die uh, uh, ja, uh, echte spits, uh, schot. Uh, kan pingelen, kan de bal bij zich halen, kan de bal geven... en uh, dat is natuurlijk erg belangrijk. Goed, uh, dus we spelen ondertussen in de 11e minuut, nee, 10, uh, 11 e minuut, ja. En de stand is nog steeds 1-0 in het voordeel van Zandvoort. En laten we hopen dat het minimaal zo blijft... Uh, liever nog uit wordt gebreid. Oké, okay, dankjewel Joop voor dit moment. En nou straks komen we weer terug bij Joop Fres, daar op Duintjesveld... waar het op dit moment dus 1 tegen 0 staat. En hier is Princess uit de jaren 80... SC your number one. je We hebben ook een beste tijd gehad, denk ik. Yo, de Durain-Durain en de Skin Trades. Nou, we hebben weer verbindingen met de diverse lijnen, Albert-Jan. Ja, zeg wel liet ons even schrikken. Ja, ja, ja. Waarvoor maar dank... we zijn er weer. We zijn er weer. Goed, eh, dorpsomroeper Gerard Koper jubileert dit weekend. Gerard Kuipers eh, viert, van, viert vandaag zijn eerste lustum als dorpsomroeper van Zandvoort. Vijf jaar geleden nam hij de functie over van zijn voorganger Klaas Koper... Sindsdien doet hij de organisatie van het jaarlijkse Stads- en concours, dat vanmorgen om 12 uur weer losgebarsten is op het Kerkplein. De jury bestaat uit burgemeester Nick Meijer, dansleraar Rob Dolderman en Paul Olieslager. Wellicht krijgen zij ook te maken met een deelnemer uit Amerika... een Nederlander die in het plaatsje Holland in de staat Michigan woont. Het is nog niet helemaal zeker of hij er wel of niet bij is... maar dat weet u zodra u daar naartoe gaat. En het zou wel leuk zijn uh, als uh, die, als die meneer er zou zijn al dus uh, Kuiper. Het kampioenschap wordt uh, internationaal, daardoor. Nogmaals, het dorpsomroeper Gerard Kuiper jubileert voor de eerste keer. Van harte gefeliciteerd. Ja, en een mooi weekend, en Morgen ook het Shantycore uh, -festival. Festival. Festival Zandvoort bruist. Uh, zo is het maar net. <laughs> maar zo <laughs> hebben we dat eerder gehoord. <laughs> nou, het eerste uh, uur van uh, dit programma zit er alweer op. Zo dadelijk zijn we er nog uh, twee uur lang. met onder meer een hele lange evenementenagenda. Want het blijft een beetje een uh, Indian summer. In Sansfoort. We gaan gewoon lekker nazomeren. En dat dankzij de weersverwachting van Lex van der Hoorn. Na te lezen op www.meteopagina.nl. Tot 1 oktober is het helemaal actueel. Het weer met Lex van der Hoorn. Jawel, jawel, jawel, jawel. Nou, de laatste plaats voor het nieuws. En weer van uh, drie uur is ook weer een uh, disco klassieker. Ook vaak gedraaid uh, door uh, collega Bart van der Meer. Hier is uh, Mary Jane Girls in my house.